De Olympische medaille behaalde. kwam niemand daarbij. En hier op deze Olympische Spelen. heeft het grootste deel van het veld. zit ver boven de 70%, 75% zelfs. En dat geeft al aan wat er toch in die dressuur. veranderd is. En dat het ook veel meer gemondialiseerd is. De Britten die zijn volgens mij op weg naar. voor de eerste keer een medaille. Ze hebben nog nooit een medaille gehaald. van welke kleur dan ook bij de Olympische Spelen. En of wij het brons vasthouden. Ik, ik hoop het. En ik denk het ook bijna wel. Want als je kijkt. Naar het verschil tussen Nederland en de Britten. Dat is bijna niet overbrugbaar. Maar tussen Nederland en Duitsland is voldoende afstand. Om in ieder geval de... Ja, kijk eens aan. Anki is toch blij. Ze steekt die hand omhoog. En niet alleen naar de jury, maar ook naar die heel veel Nederlanders. Want er komen ineens die Nederlandse vlaggen. Net zag het hier rood-wit-blauw van de Engelse vlag. Maar nu rood-wit-blauw van de Nederlandse vlaggen. En er gaan ook allerlei oranje zaken gaan daar de lucht in. Anki is blij. Je ziet toch. Aan die Salinero. Ongelooflijk zo'n paard wat er eigenlijk al hoog bejaard is met die 18 jaar wat een pit daar nog in zit. Zoals die hier nu zo eigenlijk magistraal zegt van kijk mij nog eens. Oortjes naar voren. Dat hoofd zo heel mooi. Die halshouding. En we zijn benieuwd naar de punten die we over nou ja, zo'n half of een heel minuutje gaan verwachten. Wachten we dan even op, morgen zeker niet met zeven vermenigvuldigen zoals bij onze quiz. Dat ze voor de zoveelste keer meedoet. Maar goed, het is mijn idee. Uh, straks wel uh, aan de lijn, dan gaan we discussiëren over uh, vreemdelingenbewaring. Dat is later dus in de Radio 1 Sportzomer. De vreemdelingendetentie is inhumaan. Dat zegt de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer in een vandaag gepubliceerd rapport. De ombudsman pleit voor voorwaardige alternatieven voor de huidige situatie. Want nu is het zo dat vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven in een gevangenis worden ondergebracht. En dat kun je niet maken, zegt Brenning Meijer. Deze mensen zijn niet veroordeeld. De stelling van deze dag luidt daarom, de vreemdelingendetentie moet humaner. En u kunt reageren op de site www.radio1.nl. En na half zeven praten we daar uitgebreid over door. Dus bellen kan nu nog niet, dat kan straks. Maar nu reageren via de site www.radio1.nl. Vreemdelingendetentie moet humaner. Dan zijn we zo benieuwd naar de scores van Ankie van Grunsven, Ed van der Bent. Die is er nog niet, Dion, maar die zal elk moment toch hier op het bord verschijnen. Want de zeven juryleden die uh, laten dat invoeren. En dat is een onder voorbehoud scoren. Want we hebben al een paar keer gezien, ook vandaag weer, dat er nadien toch een correctie komt. Dat kan zijn dat de secretaresses die in die hokjes zitten, dat die iets verkeerd invoeren. Het kan ook zijn dat het driehoofdige supervisory panel, waarin ook een Nederlander zit, opnieuw uh, het jurylid Jan Peters, dat die dus gaandeweg zo'n proef uh, ingrijpen wanneer ze vinden dat er iets niet uh, goed is. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de changementen om de pas die niet goed gingen. Daar kreeg uh, om de twee pas gelooft Daar had Anki vieren, maar één jurylid zat op een zeven. En dat was overigens niet het Nederlandse jurylid. Maar dan heeft dat jurylid het blijkbaar dus niet helemaal goed gezien. En die kan dan overroeld worden. Wel het uh, resultaat dat uh, op dit moment op de borden komt voor Anki is 74,937. 74,937. Dat was het.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 Het nieuws van alle kanten. De Radio 1 Sportshow. Luciana Carrasso en Tom van Hek. Ja, goedemiddag. Zeven minuten over half vijf. Gaat dat onthouden? Epke Zonderland op de Rekstok. En op diezelfde tijd rijdt ook Edward Gal. Wij gaan natuurlijk ook zijn uh, dressuurkuur volgen. Daarnaast het nieuws uit Syrië. Maar eerst het NOS-nieuws. Een paar minuutjes uitgesteld in verband met de score van Ankie. Maar het NOS-nieuws van 4 uur komt met Jobboot. Boot. De bewoners van twee flats aan de Stendy-laan in Utrecht... mogen nog zeker 14 dagen niet naar huis. In en rond de woningen is bruin asbest gevonden. Dat moet eerst worden weggehaald...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 De beurskoers van de bank kelderde na het bericht met meer dan 20 procent. Standard Chartered heeft volgens de Amerikaanse banktoezichthouder... in het geheim voor 250 miljard dollar zaken gedaan met Iran. En dat is in strijd met het Amerikaanse embargo dat sinds 2008 van kracht is. In de reactie zegt de Britse bank dat 99,9% van de transacties met Iran volgens de regels is gegaan en dat die plaatsvonden voor 2008. Standard Chartered is de derde bank die de laatste tijd in de VS wordt aangepakt voor overtreding van het Amerikaanse handelsembargo. Nederland is in Europa samen met Oostenrijk het beste in het verwerken van huishoudelijk afval. Dat zegt de Europese Commissie. Die heeft een ranglijst samengesteld van landen met het beste afvalbeheer. Er werd onder meer gekeken naar de hoeveelheid gerecycled afval, de toegang voor consumenten tot afvalinzamelingsdiensten en de hoeveelheid afval die kan worden verwerkt. Naast Nederland en Oostenrijk scoren ook Zweden, Denemarken en Duitsland goed. Hekkensluiters van de 27 EU-lidstaten zijn Griekenland, Bulgarije en Malta. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen heeft het Olympisch toernooi in stijl afgesloten. Van Rijsselbergen, die na de negende race al zeker was van goud, won ook de medal race. Dorian van Rijsselbergen, Olympisch kampioen en hij maakt het op deze manier af. Handen in de lucht, wat een kampioen. Dorian van Rijsselbergen, 28 jaar na Stefan van den Berg in 1984. Pakt hij het goud in de windsurfklasse. In het atletiek toernooi heeft Chirandri Martina zich op de 200 meter eenvoudig geplaatst voor de halve finales. Op de 100 meter horde is Gregory Sedok door naar de laatste 16. En het komende uur, u hoort het net al, vanuit Londen komt Turner Epke zonder land in actie aan de rechtstort. Het weer op steeds meer plaatsen droog en zonnig. Vanavond en vannacht alleen langs de kust nog kans op een bui. Morgen overwegend zonnig met af en toe een bui. Het wordt 19 graden op de Wadden. Tot 23 in het zuidoosten. De dagen daarna droog, zonnig en hogere temperaturen. ABB Verkeersinformatie: hier staan geen files. Er is wel vertraging bij de spoorwegen. Tussen Den Haag en Leiden rijden geen treinen. Dat komt door een wisselstoring. En rijden er rijden nu wel bussen, maar de vertraging is meer dan een uur.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 9 minuten over 4. Zo, dan hoort u Hans van Zetten over Epke Zonderland. Maar eerst gaan wij naar Syrië waar de president van zich liet horen. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Teck en Busella Carrasso. Het is uh, misschien zo'n mooi geluid, maar het gaat dan ook vooral om het beeld. Het, gaat, uh, het geluid is van een filmpje waarop de Syrische president Assad te zien is. Hij verscheen vandaag op de Syrische staatstelevisie. Eén dag dus nadat zijn premier overliep naar uh, de oppositie en het land uh, ontvluchten. Korst uh, met Sander van Horen. Eerst maar even over dat, wat, dat filmpje. Wat is daarop te zien? Uh, de Syrische president, dat is natuurlijk het meest belangrijk, met die uh, Iraanse gezant. Uh, ze begroeten elkaar, uh, zitten vervolgens gezellig uh, te praten. Daar zit uh, inderdaad heel slecht of geen geluid bij. Uh, hij richt zich ook niet tot de camera, meer tot elkaar. Er uh, zitten wat adviseurs bij, business as usual zou je zeggen, in een uh, uh, officiële setting... waarbij niet helemaal duidelijk is of dat nou het presidentiële paleis in Damascus is of een andere omgeving. Maar hoe opvallend is het toch dat Assad juist vandaag met zo'n filmpje op de televisie verschijnt? Nou, we hebben er lang op moeten wachten. Kijk, de, de laatste keer dat hij echt officieel in beeld verscheen, dat was tijdens de opening van het parlement. En dan praat je alweer over een paar maanden geleden. Hij heeft in de tussentijd nog wel een interview gegeven... aan bijvoorbeeld een Iraans televisie Wederom Iran, dat is natuurlijk een grote vriend van, uh, van Syrië. Maar uh, uh, zich tot het volk richten in deze roerige tijd... dat is iets wat je toch zou verwachten. En dat is uh, uitgebleven, ook vandaag trouwens weer. Want hij heeft zich dus niet tot het Syrische volk gericht. Hij heeft alleen maar beelden laten zien... dat hij aan het praten is met een van zijn beste vrienden. En die laatste maanden, zo weinig in de media. En vandaag wel een filmpje, maar waarin hij inderdaad zich dan niet tot het volk richt. Is dat een bewuste strategie? Je mag aannemen van wel. Kijk, je mag aannemen dat hij uh, elke dag uh, dingen doet die een president zoal doet... en uh, dat daar beelden van gemaakt worden. Dus die kun je op elke uh, dag kun je besluiten om die uit te zenden. Dat dat vandaag gebeurd is en dat dat gebeurd is met een van de beste vrienden van Syrië. Ja, dat is de bedoeling. Als ik een uh, mediaadviseur van Assad zou zijn... dan zou ik al lang gezegd hebben, je moet op die buis verschijnen. Je moet de mensen die jou nog steunen een hart onder de riem steken... en laten zien dat je de zaak nog in controle hebt. Nou ja, dat is nu heel marginaal gebeurd, business... As usual is wat het filmpje uitstraalt. Uh, en in de hoop neem ik aan dat uh, zijn volgers zullen zien dat hij nog steeds uh, het land bestuurt. Sander van Oorn, dank voor dit moment. Dan gaan we naar Ed van der Bent. Die hoorde u een tien minuten geleden over het resultaat van Ankie van Grunsven. Ed, laten wij nog even napraten. Want hoe staat Nederland er nu voorlopig voor? Ja, eerst even een correctie op de uitslag van Anki. Dat is weer een van die vele momenten waarop er correcties zijn. Het is iets naar beneden bijgesteld. 74,794. Even terug naar je vraag. Ja, Anki deed eigenlijk waarvoor ze hier gekomen is. Niet om individuele medaille te winnen, want uh, dat was helemaal niet in vragen. Maar om toch een uh, bijdrage te leveren aan dat teamresultaat. En ik denk dat ze dat uitstekend gedaan heeft. Staat hiermee nu voorlopig op een vijfde plaats. Maar uh, ik denk dat ze daarmee het brons voor Nederland wel zeker stelt. Want. De voorsprong op Denemarken die is zelfs iets vergroot. Eh, want eh, Anne van Olst reed een, een mindere proef. En eh, ja, wat betreft de eh, Engelsen en Duitsers... Ja, die zijn onbereikbaar voor ons. En dan moeten er wel hele gekke dingen gebeuren. Overigens, als dus, eh, want er is geen streepresultaat. Er zijn maar drie, eh, dat is nieuw bij deze Olympische Spelen... drie ruiters. En als er dus eh, met één iets gebeurt... Dan, eh, ja, dan heb je geen resultaat als land. Dus ze moeten echt alle drie rondkomen. Nou, laten we in ieder geval hopen dat Edward en Adeline Cornelissen met uh, hun paarden. Dat die doen wat ze eigenlijk hier moeten presteren. Dan hebben we dat uh, brons denk ik wel binnen. Maar om de Duitsers voorbij te gaan. Ja, dat uh, er is echt wel wat voor nodig. Want we hebben van de Duitse reserveruiter. Hebben we een, uh, een geweldig resultaat gezien. Dat was Dorothee Schneider. Die staat op dit moment tweede met 77,571. Zij kwam in de plaats voor Totilas. Het, paard, het hondenpaard van Edward Gal. Dat verkocht is naar Duitsland. We kennen dat verhaal. En de de rijden daarvan, Matthias Alexander Raad... die moest zich afmelden voor de Spelen vanwege de ziekte van Pfizer. Maar die reserve het met straks nog twee sterken te gaan... die reed dus al een heel mooi resultaat. Maar uh, ja, de Britten die zitten echt in een flow. Want Carl Gester met Utopia, een Nederlands gefokt paard overigens... rijdt hier dus 80.571. Dus je zou al een beetje kunnen zeggen... maar ik ben heel voorzichtig dat het, uh, het rijtje toch wordt... net als in de, het eerste onderdeel van deze landenproef... de Grand Prix, dat het Engeland... Duitsland Nederland wordt, waarbij Engeland dus voor de allereerste keer in de geschiedenis van de Olympische Routerspelen dan een medaille van enige kleur haalt in het onderdeel dressuur. Ed van de Bent, we komen later bij jou terug met Edward Kool.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 We gaan naar Edwin Cornelissen. Want uh, ja, de tijd uh, gaat een beetje naderen, Edwin. Ja, ja het gaat er langzaam aankomen. Hè. We zijn nog bezig op dit moment met uh, de finale van de balk bij uh, de vrouwen. En ik hoop niet dat dat een graadmeter gaat worden voor uh, de rekstokfinale. Want we hebben twee Chinese dames die uh, aan kop gaan. Een superieur aan kop gaan. Uh, de rest laat toch uh, wat lelijke fouten zien. En uh, zal er waarschijnlijk niet aan te pas komen. Ja, als dat het scenario gaat worden van de rekstokfinale... dan worden we minder blij. Daar doen namelijk ook twee hele sterke Chinezen straks aan mee. Zhang en uh, Kaizu, allebei van wereldkampioen en uh, dat zijn geduchte concurrenten voor Epke Zonderland zo dadelijk zoals Fabian Hambugen dat ook is en zoals de Amerikaan Daniel Laiva dat ook is. We gaan uh, uh, afwachten tot het moment dat het uh, zover is dat die rekstopfinale gaat beginnen dan is Epke Zonderland niet de eerste die in actie gaat komen hij is de nummer 6. kan dus al flink wat concurrenten voor hem in actie zien en dan is de vraag natuurlijk wat hij met die wetenschap doet gaat hij daarop inspelen gaat hij als het niet nodig is een makkelijke oefening doen of houdt hij gewoon vast aan zijn plan de allermoeilijkste oefening Oefening ooit. Voor wat hem betreft gaat hij die turnen. Ik denk dat het het meest verstandig is als hij voor het laatste scenario gaat. En ik geloof ook dat dat is wat hij in zijn hoofd heeft geprent. Geen twijfel, gewoon doen. Dat wordt wat Epke Zonderland te doen staat straks in de finale van de RECSTOK-finale. Die, als ik hier kijk op het schema, nu gepland staat om. Uh, 43, om 16.43 uur. Dus 17 minuten voor 5. Dan begint de Amerikaan Leiva En dan is, is Epke Zonderland, dus de nummer 6 die in actie komt. Maar eerst maken we de, uh, de finale op de balk af. De twee Chinezen aan kop. En ik denk dat daar niet heel veel verandering meer in komt.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 Of day. it's wonderful of to be Ale, Ale. The stars were shining bright, she stroked my arm and said, I really have to go. By the way, my name's Bree Bardot. Saint-Tropez, hey. hey. ooh la, la la la la there they say, ooh la la, ooh la la, la. hey, it was such a lovely day, it's wonderful to be allé Centrope, Miss Molly en Me, een hit uit deze zomer... Spannend uh, sportuur. Straks natuurlijk Edward Gal. De rekstok die gaat beginnen met Epke Zonderland. En we kijken ook nog altijd in uh, dit uur zo af en toe eens even terug in de, de, de jeugd van iemand. En we gaan dat vandaag doen bij beachvolleyballer nummer door. Gisteravond doorgedrongen tot de halve finale. En voor de laatste keer doet hij overigens wel waarschijnlijk mee aan de Olympische Spelen. Het klein jongetje uit Elburg had hij nooit durven dromen dat hij zo ver zou komen. Verslaggeefster Ingrid Koning ging met hem terug naar zijn... Geboortedorp. We zitten nu op een bankje in Elburg, je geboortestad. Volgens mij is het een bliksembezoek, want je kwam erg gehaast aanrijden. Ja, we zijn erg druk op het moment. Uh, we zijn nog veel aan het spelen. En uh, elke week uh, zitten we wel in het buitenland met, uh, met toernooien. En uh, we zijn ook bezig met, een, uh, met het bouwen van een uh, nieuw huis in, uh, in Zwolle. Dus uh, genoeg te doen. En Zwolle is hier heel dichtbij, een kilometer of 15. Dus terug naar waar je geboren bent. Ja, ja, inderdaad. Uh, en, uh, ik heb jarenlang nu in de Randstad gewoond. En uh, ja, we vonden het toch wel tijd om weer terug te gaan naar waar we vandaan kwamen. En het voelt uh, erg goed. Maar als ik zo met jou hier op dat bankje zit rijden en om me heen kijk, dan gebeurt hier in Elburg vrij weinig. Ja, nu misschien wel, maar vroeger uh, vond ik dat toch echt uh, geweldig. Uh, he, iedereen kende elkaar, leuke feestjes. En uh, ik vond het altijd en nog steeds een uh, prachtig stadje. En we kijken nu naar uh, Sportpark Het Huiken, die nu nog gesloten is. Kan je daar iets over vertellen? Want daar is het allemaal begonnen. Ja, ik ben op mijn zevende begonnen met volleybal. Uh, werd ik ge getraind door mijn vader eigenlijk de eerste vijf jaar. En uh, ik heb daar toen de tijd ook nog wel bij getennist. tegelijkertijd, maar uh, ja, uiteindelijk is het toch volleybal geworden. En uh, ja, altijd, uh, altijd, de hele jeugd doorlopen eigenlijk. Uh, en, en en op mijn zestiende ben ik eigenlijk verhuisd naar Zwolle. Trainde je als kind ook heel veel, iedere dag? Nee, dat is pas echt gekomen vanaf mijn vijftiende, denk ik. Dan ging ik op een gegeven moment nou, drie keer in de week. Dat was toen echt veel. Dus ik denk dat ik uh, op, op die leeftijd, toen ik net begon, uh, twee keer in de week maximaal. één naar twee keer in de week, ja. Als je nou terugkijkt naar je jeugd en hoe je toen volleybalde... want je hebt eerst natuurlijk gevolleybald en later pas beachvolleybal. Uh, heb je toen ook veel moeten missen dat andere kinderen wel deden en jij niet deed? Nou, ik vind het wel meevallend, want ik, ik ben toch wel, uh, tot mijn 16 heb ik gewoon... Uh... Uh, pas vanaf mijn 16e werd het echt serieus. Dat ik echt uh, steeds meer ging trainen. En uh, voordat ik echt prof werd, was ik toch al uh, 2021. En uh, in die zin heb ik, de, laat ik zeggen, de middelbare school nog helemaal meegemaakt. Zonder dat ik al... Uh, hè, de, de feestjes en uh, dat soort dingen wel. Alleen ja, de studententijd. Dat is het enige wat ik wel echt heel, heel gemist heb. En ik geloof dat het best een hele mooie tijd is. Maar ik, heb, uh, ja, ik, weet, het niet. ik weet het niet beter. Dus uh, ik, ik ben heel tevreden met hoe mijn uh, leven tot nu toe is verlopen. Wat vond je als kind nou zo leuk aan het volleyballen? Oeh, dat is een goede vraag. Dat weet ik, niet. Ja, ik ben er gewoon mee opgegroeid. Ik, ik ging al kijken toen ik echt heel klein was uh, bij, bij mijn vader. En uh, ja, dat vond ik al geweldig om naar te kijken. En toen, ja, dan ging je automatisch zelf wat met een, uh, met een bal pielen. En, uh, en, met, en met vriendjes. En, ja, dat... Ik heb ook wel gevoetbald en getennist. Uiteindelijk uh, vond ik dat toch het leukste. Maar wat dat dan precies is geweest, uh, daar weet ik niet. Misschien toch het talent dat je denkt, van, hier ben ik go echt goed in. En dat het dan daardoor ook leuker is. En nu zitten we weer op dat bankje in Elburg. Je gaat een huis kopen, 15 kilometer hier vandaan. Is dit ook een beetje een soort afronding van je carrière? Ja, wel een beetje. Ja. Het is, euh, kijk, ik ben nu 35 en euh, ik kan nog een paar jaar misschien wat spelen. Maar het, echt, het, echt, euh, de voorbereiding die we het afgelopen jaar hebben gedaan, dat, ga, dat gaan we niet nog een keer doen. Dat was zo zwaar en dat kan ik gewoon niet meer opbrengen. En, euh, ik wil graag nog wat spelen, maar het wordt nu toch ook wel tijd voor een, een andere carrière naar nummer door vanavond dus. En Richard Schaal spelen om 12 uur Nederlandse tijd tegen de Duitsers Julius Brink en Jonas Rekkerman. En flitsen natuurlijk van dat duel de halve finale bij het beachvolleybal op Radio 1 terug naar de turnhal. Edwin Cornelissen, we zouden van jou nog uh, de uitslag op de ballen krijgen. Is die er inmiddels? Ja, het is inderdaad een Chinees 1-2'tje geworden hoor. Uh, Lu Sui uit China wordt dus eerste en Lin Ling Deng de tweede. De derde plaats, het brons, is wel een bijzonder verhaal. Die is namelijk voor Catalina Ponor, Roemeense op leeftijd, 25 jaar. Was eigenlijk al gestopt met turnen, maar speciaal voor de Olympische Spelen is ze toch weer in training gegaan. Heeft ze toch nog één keer alles opzij gezet, zogenaamd om haar team te helpen. Maar wat je dus ziet is dat ze ook voor het individuele succes nog altijd kan gaan. En een bronzen medaille pakt op haar oude dag. Dat is indrukwekkend van uh, Catalina Ponor. Wat verder opviel. Gabrielle Douglas. De vrouw die eerder in het toernooi zoveel indruk maakte. Door bijvoorbeeld uh, de meerkampkampioene te worden. En door goud te pakken met de Amerikaanse ploeg. Die komt er in de toestelfinales niet aan te pas. Gisteren ging ze al in de fout op de brug. En vandaag viel ze van de balk. En dus is ze roemloos achtste geworden in die balkfinale. Maar daar gaat het natuurlijk niet meer om in deze turn. Al iedereen zit er klaar voor. Het wordt steeds meer oranje hier, want zo dadelijk... na de uitreiking van de dames op balk, dan gaat het beginnen. Die hele grote rekstokfinale met een Nederlandse topfavoriet. Epke Zonderland. So Paper dreams, honey. So now you pour your heart out. You say to me, you're far out. Not about to lie down for your good. But you don't pull my strings, cause I'm a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 ik ben er niet. Ik ben oh niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik Je bent uit het land waar we zitten, de Koeks met She Moves In Her Own Way. De politie doet onderzoek in Siddeburen in Groningen. En dat heeft te maken met Ilan Benchel. Zij verdween twee jaar geleden. Haar man heeft daar even voor vastgezeten, maar de zaak is uiteindelijk nooit opgehelderd. Jan Visser van de politie Groningen, goedemiddag. Goedemiddag. En de politie heeft nu een, een woning uh, doorzocht. Is dat de woning van, van haar man? Dat was, de, dat was de woning van haar, van haar man. Uh, die heeft hij vorige week verlaten. Hij heeft de huur opgezegd. Hij heeft de sleutels ingeleverd. En dat was natuurlijk voor de politie een, een uitstekende mogelijkheid... om de hele woning uh, minutieus te doorzoeken. En ook de tuin voor en achter. Want dat kon nu daarvoor niet. Daarvoor moest hij echt vertrekken. Ja, de, de, de, de, de mogelijkheden waren wat beperkter. En uh, in verband met woonrechten uiteraard. En nou ja, nu staat, uh, nu staat de woning leeg. En was het voor ons wat makkelijker om wat uitgebreider te zoeken in de woning. Want er waren niet dusdanige aanwijzingen dat u een huiszoekingsbevel had kunnen krijgen? Nee, zoals u zegt, de OM heeft de meneer vrijgelaten. Hij blijft wel verdacht in de zaak. En uh, nou ja, hij woonde in het huis. Uh, en het huisrecht is het uh, eigenlijk het, het meest beschermde recht in Nederland. En uh, ja, daarvoor waren onze mogelijkheden wat beperkend. En u wilde toch graag kijken. Is er iets gevonden waar, waar u iets aan heeft voor deze zaak? Nou, we hebben vandaag de hele dag uh, gezocht. We zijn vanochtend om tien uur begonnen uh, met de, de onderzoek in de woning. Uh, daar hebben mensen met luminol uh, de wanden bespoten. Uh, nou, Daar is verder niet heel veel uitgekomen. Uh, men is nog bezig met graafwerkzaamheden uh, in de tuin voor en achter. Op dit moment uh, is daar ook uh, nog niks gevonden. Dus we kunnen niet echt spreken van een doorbraak uh, in het onderzoek. Want zijn er uh, de laatste tijd nieuwe tips binnengekomen bij u? Nou ja, uh, Peter R. de Vries heeft in zijn programma uh, nogal wat aandacht besteed aan, uh, aan de verdwijning van Nidan Benchel. Uh, het team Cold Case van Noord-Nederland uh, heeft zich vastgevreden in de zaak. En uh, naar aanleiding van, van de media-aandacht en van het onderzoek van het Cold Case Team hebben we wat tips. En nou, die zijn we aan het nareageren. Een van de tips was dat we toch moesten kijken in en rondom de woning. Nou, en dat is vandaag gebeurd. Ja, de man uh, zelf, hè, haar man is naar het buitenland vertrokken. En, uh, er was dus ook onvoldoende kennelijk bij u om hem hier te houden in Nederland. Nou ja, dat is een beslissing van het Openbaar ministerie, hè, die hem geen beperking hebben opgelegd om te gaan en staan waar hij wilde. Nou ja, hij heeft uh, besloten om uh, uit Nederland weg te gaan. En uh, nou ja, dat heeft ons, uh, uh, daar heeft er wel voor gezorgd dat we vandaag in, in zijn woning en uh, rondom zijn woning konden stel dat er iets gevonden wordt, kunt u dan nog iets met hem als hij niet in Nederland is? Of hangt er dat er vanaf waar hij dan op dat moment is? Nou, op dit moment is de verdachte uh, niet heel erg belangrijk voor ons. Voor ons is het allerbelangrijkste dat we Ilan Dentschel uh, vinden. Hè, dat is eigenlijk het belangrijkste en de, de doelstelling van uh, vandaag van de zoeking. En uh, ja, mochten er nieuwe feiten en omstandigheden uh, uh, zich voordoen... Ja, dan komen we uiteraard weer bij meneer terecht. En dan gaat het door hem proberen om hem hier naar Nederland te krijgen. En, en als u zegt we zijn aan het graven in de tuin, dan, dan klinkt dat natuurlijk niet erg hoopvol voor haar. Is, is er misschien nog een mogelijkheid dat zij nog leeft? Hoe, hoe, ja, hoe denkt de politie daarover? Nou ja, we hebben daarover? natuurlijk een aantal, aantal scenario's uh, waar we rekening mee houden. En, uh, het is natuurlijk 2,5 jaar geleden dat mevrouw uh, is verdwenen, dat Ilan Burtjeel is verdwenen. Dat ze zonder haar kind... Uh, is uh, uh, ja, verdwenen. Dat vinden wij uh, wel wat, uh, wat vreemd natuurlijk. Ja, en tweeënhalf jaar zonder enige teken van leven. Wij hebben onze zorgen daarover. Begrijp ik. Jan Visser van de politie in Groningen. Dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Betekent dat het bijna vier minuten over half vijf is hoogste tijd... voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Jobboot.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 Nederland scoort goed op het gebied van het verwerken van huishoudelijk afval. Samen met Oostenrijk staat Nederland bovenaan een lijst. Die is samengesteld door de Europese Commissie. Er werd onder meer gekeken naar de hoeveelheid gerecycled afval... en de toegang voor consumenten tot afvalinzamelingsdiensten. Hekkersluiters van de 27 EU-landen zijn Griekenland, Bulgarije en Malta. En de Britse bank Standard Chartered ligt onder vuur. De bank wordt beschuldigd door een Amerikaanse toezichthouder... van illegale financiële transacties met Iran... en het witwassen van 250 miljard dollar. De bank ontkent de beschuldigingen... en beweert dat vrijwel alle transacties met Iran volgens de regels zijn gegaan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Ben Howard...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 omdat scherpte werkt en focusresultaten oplevert. Omdat verder komen kracht vergt en topkwaliteit voorop staat... is Rico business supplier van NOC NSF en haar gouden ambities. Kijk voor uw gouden business ideeën op rico.nl. Rico. Imagine. Change. Mako. Cartridges en toners bij twee stuks van hetzelfde product. Altijd 10% korting. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is uh, zes minuten over half vijf. We gaan uh, eens even verbinding zoeken met de turnhal Edwin Cornelissen. Want uh, het is nog niet zo ver, denk ik. Maar ze zijn al binnen, zag ik. Uh, ze zijn zeker in de hal, in uh, de opwarmhal denk ik. Nog niet in uh, de echte arena waar het allemaal gaat gebeuren. Want daar wordt op dit moment gehuldigd de drie uh, dames die uh, de medailles hebben gewonnen bij de balk. En daar is een correctie geweest. Want uh, de Amerikaanse Raceman heeft een protest ingediend tegen de uitslag. En uh, dat protest is toegewezen. Dat betekent dat haar score is opgewaardeerd. En dat zij opschuift in het klassement dat niet Ponoor de Roemeense het brons wint. Maar zij, de Amerikaanse. De Chinese dames nog altijd de nummers 1 en 2. En ik zei het al, laten we hopen dat het in die rex niet zo zal zijn. Daar zijn die Chinese geduchte concurrenten... maar daar moet het natuurlijk Epke Zonderland zijn... die uh, naar die formidabele uh, kwalificatieoefening... Uh, dat een goed gevolg, een goed vervolg gaat geven... en uh, ja, daar hopelijk met het goud van doorgaat. Terwijl de tribunes nog een beetje leeg zijn. Er zijn nog behoorlijk wat plekken open. Dus ik ben benieuwd als het dadelijk uh, die medailleuitreiking is geweest... of het dan nog weer verder volstroomt... voor al die mensen die die zinderende rekstokfinale willen zien. Want zinderend, dat gaat het worden met zoveel specialisten... zoveel kwaliteit en uh, zoveel uh, moeilijkheden... Oefeningen die we te zien gaan krijgen. Het gaat om degene die niet de grote fouten maakt. Het gaat om degene die de hoogste moeilijkheid toont. Het gaat om de mensen die het risico durven nemen. Dat zal Epke Zonderland ook moeten doen. Alles of niks. Goud of de gladiolen, dat zal het gaan worden. En dat gaat zo dadelijk dus gebeuren nadat de medailles zijn uitgereikt. Nadat het Chinese volkswied heeft geklonken. Dan komen de turners de hal in. En dan gaan we beginnen aan de mooiste finale die we gezien hebben in deze turnhal. Wij uh, hebben iedere dag in deze sportzomer een uh, debat over een stelling, de stelling van de dag. En vandaag gaat hij over de manier waarop wij in dit land met uitgeprocedeerde asielzoekers omgaan. Die zogenoemde vreemdelingenbewaring in Nederland is inhumaan. Dat stelt in ieder geval de nationale ombudsman Alex Brennickmeijer in een vandaag gepubliceerd rapport. En de stelling van de dag luidt daarom dan ook vreemdelingendetentie moet humaner. U kunt stemmen over die stelling op Radio 1 en straks rond kwart voor zeven discussiëren we in dit programma over deze stelling. her lies In a trance, watch her dance To the beat of the drums Faster now, sweating brown I'm all fingers and thumbs Wonder why I Hit the sky when she blows me a kiss In a wild run of mouth I'm regretting all these. Tijd, hoor. Manfred Man, later de Manfred man. de Manfred man. Hier nog gewoon als Manfred Man. Met haha, zitten -ha, clouds. Radio 1. Sportzomer, tweets. Luc Ikking, goedemiddag. Ja, goedemiddag. We gaan even goud binnen, Harker. Veel felicitaties voor Dorian van Rijsselbergen... nu het goud officieel binnen is voor de server. David Veenstra die tweet prachtig hoe Dorian van Rijsselbergen... het hele deelnemersveld compleet declasseert. Als mij van, Dirk, van Dijk zegt op dijkkwadraat... van Rijsselbergen vindt alleen starten niet genoeg... lijkt nu ook de medal race te gaan winnen. Hashtag hoe overtuigend kun je zijn? Nou, en hij won dus inderdaad... Tim Schier, die, tweed, die tweet op at Timmy250. Dorian, wat een held. Laat nog even zien wie de beste is in windsurfen. Trotse vlaggedrager. En Daan, die tweet wat het is. Dorian oont heel zwaar. Ja, en weet je wie er ook heel hard oont? Ankie. Ankie. Goede Ja. Anki van Grunzen die sprong vandaag met een trapje dan wel haar paard op en probeert op haar zevende Olympische Spelen een medaille te winnen. En ze deed het goed hoor. De dagplanning planning van Celine is een beetje op de kop gegooid. Even de kamer opruimen, zegt ze op X Celine Koopman. Daarna een panini gegeten. En nu wachten tot Anki staat en even mijn bed in. Het valt niet mee. Puber zijn zegt. enorm zwaar. liesje 23 zegt: respect voor Anki met haar 18-jarige knap hoor. En Ed X Indonesia tweet: Anki reed hem bijna probleemloos. Doe dat maar eens na. Mirjam van Loenen raakt op Ed Mirimo geïnspireerd. Ze zegt, ik heb niets met paardensport, maar Anki is toch wel heel erg bijzonder. En ook de toekomst keek even mee. Femke laat op Ed Femke 123 weten. Even Anki gekeken en nu weer verder met de stallen. Tot in Rio, Femke. En dan Epke. Ja, het is al echt uren trending topic. En het begon al vanmorgen en nu nog steeds. Veel zenuwenvrouw op, op Twitter. Veel mensen die gaan kijken en die ook echt hun werk daarvoor opzeggen. En die ook een beetje geoefend hebben, zoals Tel die laat op zijn Twitter weten dat hij aan de waslijn heeft geoefend. Op die driedubbele oefening. En dat viel toch wel vies tegen, zegt hij. En voor de rest vooral heel veel mensen die straks gaan kijken... of gaan luisteren naar de oefening van Epke Zonderland. En dan tot slot nog de Mart Smeets uitsprakengenerator via Ed Smeets, met als ondertitel erop. Want, u mag dat ook zo zeggen. <coughs> Daar komt hij? Nee, laat ik het anders zeggen. Ik zeg, schuin gaan met het paard. Waar denk jij dan aan? Dan ben je een hele grote meneer. En deze grote meneer zegt... Thank you. Thank you so much, Luke. Ja, thank you, Mart. Morgen nieuwe tweets. Meepraten kan via hashtag R1 sportzomer Tot morgen. Tot morgen. Van Luc Ikenk gaan we naar uh, Edward Gal. En uh, Ed van der Bent kijkt ernaar. Ja, Tom en Edward, die zit nu eigenlijk in een rustmoment van de proef. Hij is bij onderdeel 11 en 12. Dat zijn de uitgebreide stap en de verzamelde stap. Die tellen ook nog eens een keer dubbel. Er zit een dubbele coëfficiënt op. En we zijn benieuwd wat hij daarvoor cijfers voor krijgt. Dat is ja, nog niet zo bevestigd bij dit paard. Dus dat varieert van een 6 tot een 7,5. Maar wat hij tot nu toe heeft laten zien... bijvoorbeeld ook in de zijgangen... waarbij het paard dus in de draf zowel voorwaarts als zijwaarts gaat... die tellen dubbel, waren het 8... En en een halve die op het scorebord kwamen. En uh, ja, we moeten toch nog eens even teruggrijpen. Hier rijdt wel de wereldkampioen, de regerend wereldkampioen. Dat zien we nu nog twee jaar. En hij deed dat natuurlijk met Totilas, dat wonderpaard. Dat paard met die extreme bewegingen. Waar de jury tijdens de Europese kampioenschappen in Windsor in 2009 moeite mee had om, uh, om de juiste cijfers te vinden. Dus het regende toen, Tienen. Dat was uh, echt exceptioneel. Alleen dat paard was toen eigenlijk, zou je kunnen zeggen, deed heel veel werk van voren met de voorbenen. En dat was niet echt helemaal compleet en geheel met de achterbenen. Het was een beetje dan de kritiek die doorcijpelde. Maar ja, toen een jaar later bij de wereldkampioenschap in Kentucky... toen was dat helemaal door, uh, door Edward bevestigd. En terwijl hij nu overigens bij het aanspringen uh, van een uh, galop... even een verstoringtje daar heeft. Dat zal ongetwijfeld zich zo weer in de, de cijfers wreken. Terwijl we het er toch negens zien in de Piaf-reeks. En uh, Piaf is dus de... Draf op de plaats en uh, dan moet je mag je absoluut niet uh, naar voren gaan want dan wordt dat, krijg je aftrekpunten net als bij het uh, turnen zo dadelijk en uh, ja wat Edward heeft gedaan met dit paard, want Totilas als ze zegt is het niet, toch hij kan jammer dat uh, zeg maar het beste paard op dit moment in de dressuur, dat dat hier niet deelneemt en uh, dat maakt het voor de concurrentie dan makkelijker, maar goed hoe hij in een paar maanden tijd, deze uh, undercover, het is een uh, elf jaar geruim Nederland gefokt een nakomeling van Ferro en er zijn over 9 van de starts in deze wedstrijd vandaag. 9 van de 32 zijn Nederlands gefokte paarden. Dat geeft toch wel aan wat een rol we spelen. Maar ze worden over het algemeen verkocht. En je ziet ook dat ook weer bij dit kampioenschap... dat Duitsland bijvoorbeeld het zichzelf moeilijk heeft gemaakt... door hele goede paarden te verkopen. Dus we doen dat niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. En daarom, de Britten, die gaan denk ik echt hier voor goud. Die zijn helemaal in die flow en hebben daar naartoe gewerkt. Terwijl Edward op dit moment weer een prachtig prachtige piaf race laat zien. En jawel hoor, het cijfer 10. Hoe is het mogelijk met dit paard dat nog maar zo kort in, op dit niveau rijdt... om dat te bewerkstelligen? Deze spelen kwamen eigenlijk een beetje, uh, te, ja, zou je kunnen zeggen, te vroeg voor hem. Maar aan de andere kant ook weer niet. Hij heeft het uh, gedaan, wel overwoog. heeft gezegd, we gaan het proberen. En uh, ja, samen met Hans-Peter Minderhout, die hier dan uh, niet rijdt... maar ons in het verleden zijn partner regelmatig bij kampioenschappen heeft vergezeld. Terwijl hij nu op een gemiddelde score zit. Dat wordt hier netjes langs de rijbaan wordt dat met uh, van die borden aangegeven op uh, zo'n 75 procent. Terwijl de leider op dit moment in de proef, uh, die zat toen op een uh, 79 procent. Geeft toch wel aan dat hij hele hoge score gaat halen. En dat, uh, dat, uh, dat brons, dat stellen we dus ongetwijfeld zeker. Dat wat we vele malen zilver hebben gehaald. En in 1928, bij de allereerste keer dat er een landenwedstrijd was in de dressuur, hadden we ook het uh, brons. En uh, hij gaat nu... naar. Naar de linker pirouette, een beetje lastig opspringen. Hij houdt het cirkeltje wel mooi, houdt hij klein. Want je moet bij die pirouette moet je dus de galopbeweging aanhouden, het paard verzamelen. Hij moet als het ware een beetje gaan zitten op zijn, zijn achterhand, op zijn achterbenen. En dan omspringen met een zo klein mogelijke cirkel. De cijfers die daarbij horen van de jury, die uh, lopen langzaam binnen. Het is altijd een genot bij de Olympische Spelen dat men alle registers opentrekt, zodat je die cijfers dan ook uh, kunt zien. Dat zou voor de sport goed zijn als we dat ook uh, bij andere evenementen zouden zien. Pirouette naar rechts die, uh, zit op een 7,5 en de pirouette naar links zit op een uh, 8. Hele mooie scores, terwijl die nu weer een hele mooie Passage die voor korte verheven draf in de aanloop naar de Piaf. En hij staat echt helemaal tussen die juryhokjes. En die zeven juryleden die zien dat heel goed. Maar vooral ook die twee die op het midden van de lange zijde zitten... die zien dat het paard echt op de plaats blijft. En nu is de laatste passage op weg naar het moment van halt houden. En dat doet hij dan nu na 5 minuten 40 seconden. Een beetje bleef het paard doorbewegen bij dat halt houden. Dat zagen we ook bij Antje van Gutsven bij haar begin en bij het eind. Ja, dit uh, moet, zal over ongeveer een, een minuutje zullen die uh, cijfers binnenrollen. De 33 uh, figuren daarvan uh, zijn nu de cijfers door de juryleden gegeven. Maar ze geven bijvoorbeeld ook nog voor de uitvoering en impuls en lichtheid van de bewegingen want dat is eigenlijk wat er bij de dressuur gevraagd wordt. Het is geen kunstje, het is uh, een soort vrijheidsdressuur. In, je zou kunnen zeggen in vrijheid onderworpen. Ik denk dat dat het, uh, het best nog uitdrukt wat, waar er dan sprake van is. Want de paarden, dat uh, zie je ook die doen dat graag. Er zijn maar weinig paarden die in de dressuur ook eh, aangeven eh, door hun, hun houding door hun beweging dat ze het niet prettig vinden. Natuurlijk zit er een enorme training achteraan. Dat zijn hele sensibele beestjes want het gek is eh, op het moment dat ze in de proef zijn, er hoeft maar een camera even te zwenken. En er staan hier tientallen camera's om het allemaal te volgen. Tot high definition toe. Prachtig met super slow-mo's. Maar er hoeft maar een camera zich even te wenden tijdens de proef en zo'n paard kan wegspringen. Maar nu met die 24.000 Toeschouwers hier in dat stadion. Het deert het paard helemaal dicht. Kijk eens even. Die oortjes naar voren. De teugel uh, heel losjes. En het, uh, de hoed gaat omhoog van uh, Edward Gal. Hij zal ongelooflijk blij zijn dat hij met dit paard... dat toch maar zo kort eigenlijk op dit niveau is... dat hij een resultaat had. En er staat voorlopig 75,540. 75,540. En ja, dat, uh, dat brons dat, dat moet daar gewoon mee, uh, mee zeker gesteld zijn. En uh, even kijken. Kijk hoor, het is nog eventjes een afwachting, want er kan nog een uh, kleine correctie komen. Maar dat geven we dan uh, zo mee weer door. Dat horen we want uh, Adelinde Cornelissen moet ook nog. En uh, Wij gaan uh, verder Edwin. met Edwin Cornelissen. Want uh, Edwin, het staat nu op het punt van beginnen... Ja, de Amerikaan Danel Laiva wordt op dit moment aan de rekstok gehangen. De eerste van de acht rekstokspecialisten die in actie komen in deze finale. Eén van de concurrenten ook voor Epke Zonderland. Hij werd zojuist voorgesteld aan het publiek. Epke en een gejuich ging door de hal. Want Epke Zonderland is een favoriet. Niet alleen bij de Nederlanders, maar ook bij de Britten. Die hebben veel waardering voor hem. En sowieso eigenlijk alle rekstokspecialisten en rekstokkenners die, die gunnen hem het allerbeste. Uh, hij is de zesde die in actie komt. Uh, Laiva is dus de eerste. Er zitten nog een aantal turns tussen... Allemaal concurrenten van Epke Zonderland. Het niveau ligt ontzettend hoog. We gaan ze allemaal in de gaten houden. En dan kijken wat Epke Zonderland ervan afbrengt. Of hij op de rekstok blijft. En zo ja, of hij dan ook zijn beste oefeningen ooit zal turnen. Dan gaan we naar het uh, zeilen. Weymouth, Lisa Westerhof en Lopke Berghout. Die uh, zijn klaar met hun zevende en achtste race. Uh, ze lagen op uh, koers voor brons. het Kloosterboer, liggen ze dat nog steeds? Ja, nog steeds. En uh, die plek hebben ze zelfs verstevigd. Maar in die achtste race... ...kwamen de leiders in het klassement ook als eerste over de finish... ...gevolgd door de nummer 2 en de nummer 3 Westerhof en Berghout als derde. Dus die verschillen zijn onderling wat opgelopen... ...maar het gaat naar nummer 4, inmiddels een nieuwe nummer 4... ...het uh, Franse duo Quant régéron is uh, opgeschoven. Dat gaat naar nummer 4, is uh, behoorlijk opgelopen naar... Uh, ...inmiddels opgetild, even kijken, 19 punten... En dat is toch wel heel erg gunstig. Dus mochten Berkhout en Westerhoff in staat zijn om goed te blijven varen... morgen nog twee wedstrijden. En dan, en dan kunnen ze zich geen misser uh, permitteren trouwens. Want er staat al een behoorlijke aftrek. Maar blijven ze netjes varen, dan is uh, sowieso een medaille uh, mogelijk. En brons staan ze al op. En wie weet kunnen ze nog iets goedmaken op die Nieuw-Zeelandse vrouwen en de Britse vrouwen. Dus daar is uh, wat dat betreft een nieuwe medaille in de maak. Mooi nieuws vanuit de Weymouth. Gaan we gaan weer terug naar Edwin Cornelissen, de Amerikaan. Zijn, zijn zijn punten al bekend, Edwin? Nee, de punten daar wachten we nog op. Naast mij zit overigens internationaal jurylid Vincent Rijmering. Eh, dit keer even niet in actie. We hebben live gezien, hè, de Amerikaan. Ik zie daar sowieso de herhaling van, uh, van zijn afsprong. Een uh, flinke stap. Maar hoe deed hij het, vond je? Uh, de oefening uh, van uh, Daniel Leva was een goede oefening. Uh. Terwijl we daar ook de score zien. 15,833. Ja, ik denk dat de E-score, de execution score van 8-6-3-3 juist is. Er zaten wat onregelmatigheden in zijn oefeningen. Je zei het al, de stap bij de afsprong was een grote, kost 3-tiende punt. En ja, dat zijn punten die je eigenlijk in die finale niet mag maken. En 158 3 die dat is een score waaraan Epke Zonderland zeker moet kunnen komen. Zeker met die moeilijke oefening die hij zo dadelijk gaat laten zien. Een uh, oefening waarmee hij onder de moeilijkste van uh, dit veld gaat uh, zitten. Met 7,9 ongekend. Terwijl op dit moment uh, van start gaat de Chinees zang, die we zojuist overigens ook ook in actie hebben gezien op De Brug. Maar uh, ja, Rekstok, dat is toch wel zijn ding. Daar is hij ook wereldkampioen geworden. Eén van de grote concurrenten dus van uh, Epke Zonderland. Vincent, waar moeten we eigenlijk op gaan letten? Het gaat echt om zuiverheid ook, hè? Ja, de uitgangswaardes van de oefeningen liggen allemaal wel in de buurt bij elkaar. Hoewel Epke en Zukai 7-9 kunnen turnen. Zukai, de tweede Chinese, die gaan we nog later in actie zien. Ja, dus het zal vooral gaan hangen om de netheid van de oefeningen. Ja. Uh, de kromme armen na het opvangen van een vluchtelement. Uh, de landingsfouten die uh, gemaakt gaan worden. Stapjes, hè, dat is altijd fataal hoor je zeggen. Ja. En ja, als je het hebt over zuiverheid, dat is nou precies die winst die Epke Zonderland uh, ook geboekt heeft. Hè, de afgelopen jaren en zeker de afgelopen periode. Ja, de afgelopen periode heeft hij heel erg hard gewerkt aan uh, zijn lijnen, zeg maar. Zoals we dat zeggen, dus het netjes steunen. Ja. Uh, zijn, uh, zijn draaien die hij in de oefening maakt, die uh, pakte hij altijd uh, laat weer vast. En dat is allemaal een stukje verbeterd. En dat is scoren natuurlijk. Hè? Terwijl we hier zo de afspraak zien van de Chinees. Nou, hij heeft wat moeite om in balans te blijven. Hij heeft wat moeite om in balans te blijven. We zien hem ook de vuiste ballen. Hij is toch tevreden met zijn oefening, Vincent, zo te zien. Dat moet hij ook zijn. Het was geen perfecte oefening. Maar uh, ik ga toch zeker weer voor een hoge score voor die Chinees. Een hoge score. Het zijn altijd geduchte concurrenten natuurlijk, uh, de Chinezen. En toch hoor je zeggen, met name Kai de andere Chinees. De man die uh, Epke al vaker heeft dwars gezeten hè, in de grote finales. Dat hij uh, ja, niet echt heel zuiver in de kwijt. De kwalificatie was hein? niet zo goed. Nee, in de kwalificatie uh, was de oefening echt heel slecht. Alles heel dicht bij de rekstok geturnd. Uh, weinig ruimte in zijn oefening. Ja, en... en met moeite de finale gehaald eigenlijk. Hè? Voor hetzelfde had hij er niet in gestaan. Was een stunt geweest. Nee. Persoonlijk vind ik dat Soekai uh, de laatste jaren wat te veel heeft uh, gekregen. Ja. Maar dat is mijn uh, mening als neutraal uh, turntoeschouwer. Ja. En uh, Ja, ook als Jure, dit uiteraard. Ja, want wat je vaak hoort hè, met Soekai, we hebben hem natuurlijk ook gezien uh, in 2010, het WK in uh, Rotterdam. Toen we allemaal dachten dat uh, Epke Zonderland wel even kampioen zou worden. Toen werd uh, die zoekt het En niemand begreep het eigenlijk. Want het ziet er zo uh, ja, simpel uit. Of in ieder geval niet spectaculair. Hè? Het is een heel andere manier van Rex Turn. Het is een heel andere manier van Rex Turn. Het levert net zoveel punten op. Maar het is veel minder spectaculair. En dat is uiteindelijk wat uh, het publiek graag wil zien. Is het ook minder riskant trouwens? Het is minder riskant. Ja. Dus dat is, dat is toch eigenlijk gek dat het dan hetzelfde oplevert? Ja, het, het riskante zit hem in het uh, met dubbele L-greep opvangen van het element. Ja. En uh, dat maakt het, het element moeilijker en geeft ook een hogere waarde. Moeilijke elementen wel in afwachting zijn van uh, de score. Van de Chinees Zang, de eerste Chinees dus, maar we hebben meer noten op ons Zang, dat is meneer Kaizhou, die we dus echt even goed in de gaten moeten gaan houden. Um, Vinden ze het als we even het deelnemersveld doornemen? Hambugen, altijd een geduchte concurrent ook, hè? Absoluut. In de, in de landenwedstrijd heeft hij 16,4 gescoord, en, uh, ja, dat is wel een extreem hoge score. Ja. Uh, in de oranjefinale ging hij vervolgens uh, van het toestel af. Dus uh, ja, het is echt een grote concurrent. En daar komt de score van Zang. Ja, en dan komen we wel in de buurt van de echt hoge scores. 16,266. Dat is inderdaad wel een score waarvoor je aan de bak moet, hè? Ja, zeker. Je ziet wel dat de E-score een 8,566 is. Niet extreem hoog. Maar ja, deze turnen het gewoon op zijn uitgangswaarde 7,7. Ja, maar goed, dan zeggen we daar dan tegenover. Epke Zonderland wil gaan voor zijn moeilijkste oefening. Hè? Met die triple, die 3 op 1 vol van de vluchtelementen. Dat zou hem een uitgangswaarde, een moeilijkheid opleveren van 7,9. Dus dan zit hij er zelfs nog boven. Dan zit hij erboven en uh, Epke moet ook 8-4, 8-5 kunnen scoren. Misschien zelfs wel hoger. Ja, precies. Wat dat betreft is er dan wel het een en ander mogelijk. Ik zit even te kijken trouwens. Heb jij gezien waar Epke is? Ik had het idee dat hij eventjes. Oh, wacht, daar komt hij de hal weer binnenlopen. Hij is eventjes met zijn trainer uh, Daniel Knibbeller de hal uitgelopen. Uh, gelopen. Mag dat trouwens? Ja, dat mag. Hij is pas zelfs zesde aan de beurt. Uh, je hebt bij een finale geen warm-up op het podium. Dus als je zes oefeningen moet wachten tot je aan de beurt bent, dan uh, is dat niet heel bevorderlijk. En wat doen ze dan? Uh, dan uh, gaan ze even terug naar de warming-up Even rekken, strekken. Hangt hij dan uh, nog aan de rekstok zo vlak voor een oefening? Of? Nou, dat kan ik me als niet voorstellen. Dat, uh, dat te veel energie, denk ik. Ja, want uh, hey, jij maakt het natuurlijk wel mee als jurylid. Hoe ziet zo'n dag eigenlijk eruit? Ze gaan hier in de hal dan opwarmen. Hè? Uren voor de wedstrijd. En wat doen ze eigenlijk dan? Ze beginnen eerst met een uh, gewone, uh, gewone warming-up. Even de spieren warm krijgen. En uh, ja, dat duurt al gauw een half uur. En daarna uh, ja, maakt Epke altijd zijn uh, speciale rekbewegingen... met de uh, yeah. apparatuur die hij bij zich heeft. Ja. Terwijl we trouwens nu... Uh... De Russie, de derde dus die in actie komt, die een afsprong maakt, die ook een hupje maakt. Uh, is een rust, denk ik, die qua moeilijkheid uh, niet van die orde is zoals uh, zang, hè? die Chinees zojuist. Nee, absoluut niet. Dit was geen favoriet in de finale. En nee. hij heeft ook een behoorlijke fout in zijn oefening gemaakt, zag ik. Van uh, zeker 15 procent. Dus ik denk niet dat uh, dit een uh, probleem oplevert. Nou, dat ik. is goed nieuws, die kunnen we wegstrepen. Ik zie dat trouwens Epke Zonderland zitten. Die zit op de grond en hij is een beetje die benen aan het rekken. Hè? Want het is natuurlijk, uh, ja, toch, uh, hij moet zichzelf warm houden. Hij moet die spieren natuurlijk uh, goed houden. Ja, we hadden het over die ze dus voorafgaand aan de wedstrijd. Dus hij doet de warming-up, hij gaat een beetje rekken strekken. Gaat hij nog aan de rekstok hangen? Ja, dat deed hij bij de training hier in de hal. Ja, dus na de gewone warming-up gaat hij toestelwarming up doen. Hij gaat niet gelijk vol gas. Maar op een gegeven moment is hij wel op een moment aangekomen... ...dat hij dus wel stukken van zijn oefening gaat turnen. Precies, want hij heeft ook in die training de triple gedaan. Die drie op één volgende elementen die hem zo uniek maken. En ja... D dat is denk ik ook psychologisch van belang. Hè? Dat je dat eventjes doet voor een wedstrijd. Ja, natuurlijk. Als je in een training uh, al gehangen hebt. Zoals we dan zeggen. Na nou, die drie uh, elementen. Dan uh, geeft dat wel ex extra vertrouwen. Voor uh, de finale dadelijk. Ja, terwijl hier zo de score binnenkomt van uh, de Rus. Die scoort 15,333. Nou, die kunnen we dan sowieso uh, wegstrepen. Want dat is natuurlijk geen uh, score waarmee je op een podium gaat eindigen. In deze finale met zoveel echte specialisten. Zoveel toppers. Maar dan gaan we nu met bijzondere interesse kijken. Bijzondere interesse naar de Chinees. Kai Kaizu die komt ze dadelijk in actie op de rekstok is zien wat hij er vanaf gaat brengen en of hij het Zonderland heel moeilijk gaat maken. Dus in de, de tussentijd, moment. Edwin, zeg ik even dat we het nieuws van vijf uur gaan uitstellen totdat het allemaal achter de rug is deze spannende finale. We gaan kijken naar Zoe, die op dit moment aan de rekstok wordt gehangen. Zoals gezegd, het is geen spektakeloefening om naar te kijken. Maar Vincent, waar let jij op als je hem nu zo ziet? Uh, ik kijk met name op de eindhoudingen in de handstand. Die bij hem niet altijd heel zuiver zijn. Dus of de armen recht zijn? Ja, zijn vluchtelementen moeten gestrekt zijn. Die vind ik persoonlijk niet altijd gestrekt. Ja. Het was nu niet heel slecht, moet ik zeggen. Nee, maar de vraag is natuurlijk of het genoeg gaat worden voor Olympisch goud. Hè? Want daar ja. zal het hem ook om te doen zijn. Ja. Uh, turnt hij netter trouwens dan in de kwalificatie? Ja, de oefening ziet er nu wel beter uit dan in de kwalificatie. Dus dat betekent dat het sowieso een hogere score zal gaan worden. Maar ja, daar gingen wij in feite al vanuit natuurlijk. Ja, deze man is de te kloppen man. Oh, ik dacht even, hij blijft hangen, maar dat ja. gebeurde niet. Vluchtelement heel matig. Ja. Heel dicht bij de stok en gehoekt. Nou, dat gaat hem aangerekend worden natuurlijk. Dat hoop ik wel. Ja, terwijl ja. hij hier op gaat voor zijn afsprong. Kijken of hij in één keer staat. Nou, dat nee, staat pastje. niet. Twee pastjes. Nee hoor, geen, ja. uh, geen ideale oefening van uh, Zhukai. Dus wie weet wie weet kunnen we deze Chinees die al zo vaak Epke Zonderland heeft dwarsgereten... kunnen we die vandaag verslaan. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn... als het nou dit keer kan in een Olympische finale terwijl we het beeld zien van zonder Zonderland